De een hoerspel door Jan C. Hubert naar de roman van Raffaël Sabatini. Muziek Achtste deel, een rechtvaardige en een schurk. Beter geweest als ik je die eerste nacht, toen ik ziek en gewond zo plotseling in je leven kwam. Alles had bekend. Naar de hand kon dat niet meer. Waarom niet? Het was te moeilijk. Maar nu, nu kan je het me toch vertellen. Nu wil ik het weten. Want ik weet zeker dat het mijn gevoelens voor jou niet meer zal kunnen veranderen. Toe, het me. Nee, Roxalan, ik kan het niet. Zelfs nu niet. Het is te erg. Maar ik kan zo niet verder leven. Begrijp dat toch? Je moet. We kunnen het helaas niet overdoen. En nu moet het recht... of wat men daar in Frankrijk voor houdt zijn loop hebben. Maar ik zal een volledige verklaring... en eerlijke bekentenis opschrijven... Want als alles achter de rug is... heb jij recht op te weten. Nee, nee, dat mag niet. Dat kunnen ze niet doen. O, oh, lieve hemel. Ik zou naar Parijs kunnen gaan... en de koning op mijn knieën smeken... om recht te doen. Hoe kunnen ze jou veroordelen... als je de Les Peron niet bent? Heb je je dan niet verdedigd? Ja. Maar men wil mij niet geloven. Maar ze mogen toch niet... Er dan geen enkele kans meer. Misschien. Een kleine, haast onwaarschijnlijke kans. Als ik er nog in mocht slagen mee vrij te pleiten, is mijn eerste gang naar jou. En dan zal ik je alles vertellen. En als de heren van het tribunaal winnen, onthoud dan, Roxalam. Dat ik in tenminste één opzicht volkomen eerlijk ben geweest. In mijn liefde voor jou. Ik weet het er niet... Ik weg. Zeg het me voor ik ga. Zeg me wie je bent. Waarom je naar Lavinia bent gekomen. Heb geduld, lieveling. Vaarwel. Ulle marquis? Is hij gevonden? Wie, monsieur? Wel, roodmaar natuurlijk. Carrière. Mijn rentmeester. Mijn bediende. Oh, nee, monsieur. Ik heb tenminste nog een enkel bericht. Oh. Ik dacht... Ik meen dat u opgewekte toon te mogen opmaken... Nee. U... Maar misschien kan ik u toch nog wel erg prettig nieuws bezorgen. Ik heb weer iemand voor u meegebracht. Wie dan? Een dame. Nee, monsieur. Een heer. Een vriend. Hoop ik. Ja, kom nu maar binnen. Wel heb ik. Als je me. Marcel. Uh, monsieur de Bartelis. Dat is. Hoe komt u in dit smerige hok? Waar bent u al die tijd gebleven? Poker the Jew, het klopt. Wat sta jij daar op de Basel-Amedé? Wat klopt? Wat heeft het allemaal te betekenen? Dat monsieur René de Lesperon... ...werkelijk monsieur Marcel de Bardellier is. Hé, hey, wacht eens even. Daar gaat mijn licht op. Bent u bezig, monsieur le capitaine, ...mijn verklaringen uit het aan u... ...te verifiëren? Ik begrijp er niets van. Wat is dit voor vreemde vertoning? Waarom heb je me niet gezegd, Amédée, dat het monsieur de Bardelie was... die we zo nodig moesten bezoeken? <laughs> Omdat ik zo graag uit jouw mond wou horen... dat hij de Marquis de Bardelie is. Met welke bekentenis ik dus tevens jouw vraag heb beantwoord, Marcel? Jij hebt gezegd dat je mijn neef Armand Miron de castelvert kent... en hij jou. En nu wou ik, Amédée Miron de Castelroux, alleen maar even controleren of dat waar is. <laughs> Tevreden? Oh, kapitein, je bent een satanskind... Maar als ik mijn degen hier had, zou ik een eresaluut brengen. En zou ik dan eindelijk eens mogen weten wat er aan de hand is? Ja. Maar dat kan Bardelier het beste zelf vertellen. En ik heb zo'n idee dat hij zijn degen sneller terug heeft dan monsieur de Châtellerault lief is. De Châtellerault? Wat is er nu weer met hem? Monsieur, heeft hij u in dit smerige kop? Ja, allemaal. Je had wel gelijk toen je bezwaar maakte tegen die mooie weddenschap van ons. Daar komt niets goeds van komen. Onzin. Armand kon toen niet weten... dat de Chateau de zich als zo'n fantastische schurk zou ontpoppen. Schurk? Dat kan ik niet geloven. Monsieur de Comte heeft jou die weddenschap opgedrokken, Marcel. Het is zo. Maar het stond jouw vrij die er aanvaard of te verwerpen. Ja, maar dat bedoel ik niet. Mijn hemel, Armand, heb jij in Parijs je ogen in je zak gehad? Meneer de Graaf is een doodgewone boef... die als afgevaardigde des konings... Monsieur le Marquis in zijn klauwen heeft gekregen... ...maar weigert hem als zodanig te herkennen. Mijn beste neef, ik kan werkelijk niet zeggen... ...dat het me nu helemaal duidelijk is. <laughs> Luister dan, Armand. Je bent net op tijd gekomen om mijn leven te redden. Want de Chatele bang om de wetenschap te verliezen... ...wil mij laten doorgaan voor een ander. Huh? Voor een orleanist. Voor René de Lesperon. En als er niet heel gauw iets gebeurt... ...zal hij me ook als René de Lesperon... ...naar het schafot laten brengen. Dat zou ik wel eens willen zien. Ik ben er ook, toch? Juist! En dat is dan ook precies de reden waarom ik jou hier heb gebracht. En u genoeg gepraat. Jij gaat als de bliksem naar monsieur le comte om hem in duidelijk Frans te vertellen. Oh dat... nee. Huh, dat denk ik niet aan. Stel je voor dat hij ten opzichte voor mij ook geheugenstoornis krijgt. Nee, ik ga naar de koning, vandaag nog. Ho hoe kan dat? De koning is. Toch... In Toulouse, ja. Anders zou ik toch ook niet hier kunnen zijn? Je weet toch dat ik zult zijn mij is het gevolg behoor. Oh, goede moed, Marcel. Abidé, we gaan meteen. Die bijzonderheden hoor ik over jou. We hebben geen tijd meer te verliezen. Het is mooi. Zeer fraai. Wel? Voilà. Monsieur de Baudet. Nu hebt u het eens aan de lijve ondervonden... wat het kan betekenen als u uw koning ongehoorzaam durft te zijn. Als u bij majesteit mij een antwoord op deze gevolgtrekking zou willen veroorloven? Om een antwoord ben je nog nooit verlegen geweest, als ik me goed herinner. Maar... Ga je gang. Misschien is het zo interessant dat het mijn grenzeloze verveling door een nieuw gezichtspunt draagelijk kan maken. Sire, als hetgeen ik heb moeten ondervinden het louter gevolg was van mijn ongehoorzaamheid, zou ik het zonder protest hebben aanvaard. Waaruit volgt dat je waarachtig nog denkt te kunnen protesteren? <tus> dat noem ik brutaal. Waar tegen mijn waarde tegen de incompetentie van uw majesteitsrechters... tegen de misdadige kwaadwilligheid van uw afgevaardigde raadslieden... die zulk een schandelijk misbruik maken van uw groot vertrouwen... en uw goedheid die u hun zo geheel en altijd onrechten hebt geschonken. Hm. Het is niet zo erg onjuist wat je daar zegt, Bradley. De kerels vervelen mij tot in het onmogelijke. Maar in dit geval moet ik toch vaststellen dat ze volkomen competent zijn... Een verrader te herkennen, zodra ze er eens zien. Een verrader? Ik. ik. Wat doet u mij, sire? Ja. Een man, een hoveling nota bene, die zich veroorlooft lak te hebben aan de wensen en bevelen van zijn koning, noem ik een verrader. En dan maakt het niet zoveel uit of hij de Lespiron heet of de Badelet. Majesteit. Ik? Ja, ik weet wel. Dat is ook niet veel zaaks. Geesteloze vent. Zelfs als hij zich te buiten gaat aan een grap, zoals in jouw geval. doet Be u? Noemt u dat een grap, grapsier? Ja. En als je gevoel voor humor had, zou jij dat ook doen. Majesteit, het spijt me. Ik kan nu de geestigheid van de Chatelereau echt niet zo waarderen. Ik ook niet, Marcel. De man is ongelooflijk dom. Maar dat zijn ze allemaal. Bij mijn vroomheid, ik heb me nooit zo landerig gevoeld, toen jij je nog kon herinneren dat je dienst aan het hof een zekere mate van gehoorzaamheid vordert. Sire, ik heb u reeds mijn diepe rol... Jawel. En ik moet zeggen, dit hele verhaal van je zeer bijzondere avonturen heeft mij wel weer een weinig opgefleurd. Maar vertel me eens, Marcel... Is het waar? Waar, hè? Dat in alle je Majesteit, ik zweer bij mijn eer, bij alles wat mij heilig is, dat ik u niets anders heb verteld dan de volle waarheid. Ik had je niet om een eed gevraagd, maar Zo. Dus de rol die Chateleuron zo meesterlijk heeft gespeeld... ...is woord voor woord juist weergegeven. Zo waarachtig als ik hier sta, majesteit. En als u de goedheid zou willen hebben... ...hem te laten ontbieden dan. Wie? Dat... De Châtelot? Ik denk er niet aan. Hij heeft zijn grap nu gehad. Maar je hoeft nog helemaal niet te weten... ...dat het nu onze beurt is... ...om voor hem een vermakelijke tijdpassering te bedenken. <laughs> Nou, bij mijn ziel, Marcel. Je mag wel iedere avond op je blote knieën vallen... dat ik zo precies op tijd in Toulouse ben aangekomen. Jij en dat mooie vrouwtje... van wie je me zo onstuimig hebt verteld. Uh, uh, uh, zeker, Sire, ik... Uh, <laughs> ik uh, kijk, kijk. Zie ik het goed? Marcel, de magnifieke bloost? Nee, Sire... Ik ben toch wel een Marcel, beetje... Marcel, je staat te blozen en te stamelen als een lummel van zestien. Maar, is het dan toch waar dat de vrouw die wij waarlijk lief hebben ons lichamelijk en geestelijk tot hulpeloze kinderen maakt? Nee, nee. Je hoeft werkelijk niet te zuchten, Marcel. Wat mij betreft heb je de weddenschap met glans gewonnen. Met Roxalin de La Redan erbij. Vieren. Ik weet niet wat ik hiervan denken moet. Alleen dit... dat wij je in de gelegenheid zullen moeten stellen... van beide naar harte lust te genieten. Ik ben u zeer erkendelijk, majesteit. Maar als mevrouw de Lavédon van de wernschap hoort... van anderen bedoel ik dan van mij, ik... Ach, kom, dan moet je niet eens op wachten... Je gaat naar haar toe. Je vertelt haar alles. En dan geef je je op genade of ongenade aan haar over. Zou u denken, majesteit, dat men wat zelden... Maar natuurlijk. Een vrouw die werkelijk lief heeft... kan alles vergeven. Tenminste, dat wordt beweerd. Maar nu eerst de chateau. Wat zullen we nu met hem doen? Majesteit, bedoelt u... Dat ik, moet zeggen dat ik bedoel dat ik Monsieur Le Comte niet meer wens te zien. Ik zou graag willen, Marcel, dat je misschien opzoeken om satisfactie te vragen. Maar majesteit, u hebt zelf het duel bij Edict verboden. En... Voor dit speciale geval heb je mijn toestemming, Marcel. Men zegt dat je een meester op de degen bent. Wel nu, zend Monsieur Le Comte een uitdaging en zorg ervoor dat de laatste is die hij kan accepteren. Anders krijgt de beulam. Als ik... Als ik uw bevel opvolg, majesteit... zal iedereen zeggen... dat ik het heb gedaan om aan mijn verplichtingen... ten opzichte van de châtelroel te ontkomen. Welke verplichtingen? Wat is dat voor onzin? Die man heeft door zijn leugens en bedriegerijen... al zijn rechten, zo hij die al had... ten volle verbeurd... Jij hebt ten opzichte van hem geen andere verplichting... dan hem zo deskundig mogelijk naar de andere wereld te helpen. Dat mag dan misschien wel waar zijn, majesteit, maar ik... Ah, begin jij me nou ook al te vervelen. Lieve hemel, niets wordt me bespaard in dit verrukkelijke Toulouse. Nou, zie dan maar zelf wat je doet. Maar mocht monsieur le marquis ertoe kunnen besluiten... monsieur le comte naar betere gewesten te sturen... Mijn zegen heb je. Nou, uh, bonjour Marcel, nu moet je gaan. Hij logeert in de auberge royaal. Ik heb nog meer te regelen in deze verdraaid op ruige provincie. Wilt u mij nog één vraag toestaan, Sire? Nog één, maar dan ook niet meer. Dan ik... Blijf ik tot uw hofhouding behoren, majesteit. Ik zou er veel voor voelen, Marcel... Want al die anderen zijn eigenlijk zonder één uitzondering krillend vervelend. Maar jij bent verliefd. En onder die omstandigheden nog veel vervelender, vrees ik. Vooruit. Ga naar La en mijn zoon. Trouw zo vlug mogelijk. En kom dan maar eens terug als je amoureuze roes over is. <grijg> Maar eerder niet, hoor je. Als u het zo stelt, sieren, ben ik bang dat u er nooit meer terugziet. Zo, denk je dat? Wel, monsieur Le marquis, we zullen zien. Ja, maar, ga nu weg, duivelse kerel, want je vermocht mijn tijd. Ik onthef je van al je plichten en verplichtingen hier... ...voor zolang je eigen zaken je zullen opeisen. Mocht je me in die tijd nodig hebben... ...dan mag je me altijd komen opzoeken waar ik op ben. Is het zo dan misschien naar uw zin, monsieur le marquis? Majesteit, ik dank u de diepst van mijn ziel. U bent toch werkelijk. U bent. Toch... Ja, Marcel. Wat ben ik? Lodewijk, de rechtvaardige majesteit. Juist. En hou dat voortaan altijd voor ogen. Opdat niemand meer genoodzaakt wordt, in naam van Louis le Juste, je degen op te eisen. Adieu, Marcel. Ah, je yes, Goedemiddag, monsieur. Zoekt u iemand? ja. Monsieur le comte chatteko. Is hij hier? Zeker, monsieur. Monsieur le comte is op zijn kamer. Goed. Wees maar niet en die man. Ik vrees eigenlijk, heer, dat ik monsieur le comte niet mag storen. Hij heeft bezoek. Hmm. Heb je dan een kamer voor me waar ik kan wachten? Het is me hier te druk. Zeker, zeker, monsieur, dat kan heel goed. Mag ik u voorgaan? Is dit vertrek naar u genoegen, monsieur? Huh? huh? Oh, oh ja, zeker. Dat is in orde waard. Het is wel een beetje gehoor, monsieur. Maar uh, kan ik... Wil monsieur misschien... Uh, uh, nee, nee. Nee, zo is het goed. Als ik iets nodig heb, zal ik je wel roepen. Uitstekend, monsieur. Goedemiddag. Ik heb genoeg het dat ik mij ervan had voorgesteld. Dat spijt me werkelijk heel erg voor, monsieur Chantal. Maar. Maar, maar zijne majesteit moet toch kunnen. moet toch willen ingrijpen als ik. als iemand het vertelt hoe alles zo gekomen is. Hoe? Als zijne majesteit u had ontvangen, mademoiselle, zou hij u naar mij hebben verwezen. Ja, u, monsieur? Ja, want als koningsafgevaardigde de ik criminaal alleen ik te beschikken over de gevangenen die beschuldigd zijn van hoop Maar dat is... Dat wist ik niet, monsieur. Dan heb ik mij zorgen gemaakt voor niets. Want u... U zult het toch vrij laten, nietwaar? Ik bezweer u dat u niets heeft gedaan om die vreselijke beschuldiging te rechtvaarden van Mijn waarde, ik begin te geloven dat u mijn macht niet op een beschouwt. Bovendien. We doen wat de gerechtigheid en mijn vergeten mij deze voorstel. Ik heb u toch gezegd dat hier sprake is van een verschrikkelijk misverstand. Ja, dat beweert Monsieur de l'Esperon zelf ook. Maar... Nogmaals, Monsieur, hij is niet Monsieur de l'Esperon. Dat weet ik heel zeker. En nogmaals, mademoiselle, wie is hij dan wel? Ik, ik weet het werkelijk niet, Monsieur. Wel, dan, dan zult u toch heus goed moeten vinden dat ik hem de l'Esperon blijf noemen. Maar, hoe komt het? ...dat u zich zo voor mij gezeeft. Ik... ...ik heb een lief, monsieur. Ze heeft lief, roxalam. Waarom... ...waarom zegt u niets? Waarom... Ik was er al bang voor, mademoiselle. Ik weet niet wat u bedoelt. Ik begrijp u niet, monsieur de Hm. Als ik... ...als ik het zou dus kunnen besluiten, mademoiselle, ...hem vrij te laten... Ik zou misschien Pierre moeten omkopen. Die zou ik moeten laten ontsnappen. Ik zie werkelijk geen andere manier. Gevaarlijk. Zeer gevaarlijk. Dan zou ik alles in de schaal stellen. Mijn positie. Mijn, ja. eer, mijn leven, mademoiselle. Ik begrijp het, monsieur. Dat mag ik eerst aan u vragen. Het zou te veel zijn. Het zou veel zijn, mademoiselle. Maar te veel. Nee, voor u niet. Als u het mij zou vragen. Als u het werkelijk zou willen. komt. bedoelt u dat u voor mij... Ik zal u precies vertellen wat ik bedoel. Twee maanden geleden ben ik op Vedon geweest, zoals u weet. En bij die gelegenheid was het mij niet vergund u meer dan één keer te zien. Maar ik zweer u, mademoiselle Laveydon dat u zeker dat moment geen seconde meer uit mijn gedachten bent geweest. Monsieur, hoe kunt u? Hoe durft u? Vindt u dit een geschikt ogenblik om mij met dergelijke verklaringen nog meer te verontrusten? Hebt u dan geen eerbied voor mijn gevoelens? Voor het leed dat ik omwille van de man... Die... De hemel verhoede dat ik jegens u in eerbied zou tekortschieten, schieten, mademoiselle, want ik vereer u. En juist daarom moest ik spreken zoals ik gedaan heb. Ik bid u, ga zo niet ver. Laat me uitspreken. Nu, ja, nu hebt u deze. Deze de Lespiron lief. Maar er komt een tijd. Nee, altijd. Altijd zal ik van hem blijven houden, wat er ook gebeurt. Wat hebt u daar aan, mademoiselle? Een liefde die gedoemd is hopeloos te blijven. Als hij gevonden is, wordt uw liefde een herinnering. Die zal verbleken naarmate de tijd verstrijkt en naarmate... Nooit. Nooit, hoort u. Ik zal hem altijd blijven zien. Zoals ik hem op La Vida heb leren kennen. Roxala. Oh, zeker. Dat denk je nu, mijn kind. Maar geloof me toch. Ik ben veel ouder dan jij. Ik heb wat ondervinden. Hmm. Ja, nu wil je zijn leven redden. En dat zal, kan ik me zeer goed begrijpen. Want je wilt zijn dood niet op je geweten hebben. Ten slotte ben jij het die heeft Is het niet zo? Wat ongelofelijke vloed. En dat was toch ook niet zo heel erg mooi van u? Niet waar? Als u eens wist, hoe spijt ik daarvan heb? Die vroeging, monsieur. Is er niet om uit te gaan? Zeker, zeker. Dat kan ik me zeer goed voorstellen. Arme keukend. Wel nu, When was aan de lavidant. Ik bied u het leven van die de L'Espéron aan. Dat is... oh, monsieur, ik wist het wel. Ik wist wel dat u goed bent, dat uw hart zeggen zou... Mijn hart, mademoiselle, zegt me tegelijkertijd dat ik u in ruil voor die goedheid mag vragen mijn vrouw te worden. Wat een herinnering. wat lep... Me... Nee, nee, nog even... Schandelijk voorgesteld, monsieur. Als u. als u werkelijk van mij hield, zoals u mij hebt willen wijsmaken, zult u mij willen helpen zonder deze onbehoorlijke. deze onmogelijke schatting te eisen. Ik zou het met u eens kunnen zijn als dit een gewoon en alledaags geval was, mevrouw. Was. Maar dat is het niet. Als u alleen maar zou willen bedenken wat ik allemaal voor u op het spel moet zetten. ...zult u moeten toegeven... ...dat het niet is... ...als ik ook van u een offer vraag. Schoof! En... ...als ik weiger? Dan is de verloren. En als ik toestem? Dan zal ik hem laten gaan. Mits u belooft voorgoed met hem te breken. Maar hoe kunt u dat van mij vergen, monsieur? Ik heb hem toch lief! Ja, dat hebt u alles gezegd. Daarom... ...hij moet het land uit. Hoe eerder, hoe beter. Oh, monsieur... Heb medelijden, help me toch. Ik kan hem toch niet laten sterven. Red hem als Red hem, u kunt het. U hebt het in uw macht. Ik, ik smeek u, laat hem vrij. U kent de reis, mademoiselle. U bent mijn doogeloos. Echte liefde kent geen mededogen. Dat zou u behoren te weten, mademoiselle. Het enige wat ik weet is dat ik hem lief heb, dat ik hem moet redden. Wel nu, wat aanzult u dan nog? U hebt nu een voortreffelijke gelegenheid te bewijzen dat uw liefde tenminste tot een offer bereid is. Maar hoezeer ik het ook betreur, de mijne is onverbiddelijk. De beslissing is dus geheel aan u, mademoiselle. En hoe gaarne ik u ook in de gelegenheid zou stellen er nog eens rustig over na te denken. Ik moet u erop attent maken dat de tijd dringt. De hemel is mijn getuige dat ik niet anders kan. Ik zal de prijs betalen, monsieur. Ik ben bereid. Ik dank u, mademoiselle. En ik bewonder uw inzicht in deze moeilijke kwestie. Maar welke zekerheid heb ik dat hij werkelijk vrij zal zijn, monsieur Comte? Wel, ik zal hem vanavond nog naar u toesturen. Afscheid te Hij zal alleen zijn, vrij en zonder enige lijden, Is u dat voldoende zekerheid, mademoiselle? Ja, monsieur. Ja, ik... En nu Moeite. Hier ben ik al. Een rechtvaardige en een schurk. Dit was het achtste deel van de Onberaden Wedder. Een vervolggeurspel door Jan Hubert naar de bekende roman van Raphael Sabatini. De medewerkenden waren Bert Dijkstra als Marcel, de marquis de Bardelie, anne Annemarie Dupont van Eys als Roxalane de la Védan, Han Keunig als de graaf de Châtellerault, Anne Molenkamp als kapitein Amédée Mironsac de Castelroux, Nick van Rezema als Armand Mironsac de Castelvert, Wim Kauenhoven als koning Lodewijk XIII en Dries Krijn als de waard van Auberge Royale. De regie had Jan C. Hubert.